Het NOS-nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rotterdam begint vandaag met de grootste bodemsanering uit de geschiedenis van de stad. Dat gebeurt tussen Delfshaven en Schiedam op het terrein van een oude gasfabriek. De komende acht jaar wordt 200.000 kub vervuilde grond afgegraven en schoongemaakt. Kosten 50 miljoen euro. Op het terrein komen huizen en kantoren. Het australische onderzoek naar de verdwijning van vlucht MH370 is afgerond zonder bevredigend resultaat. De conclusie is dat de verdwijning een raadsel blijft. De Boeing van Malaysia Airlines met 239 mensen aan boord verdween in maart 2014 van de radar. Het vliegtuig was op weg van Peking naar Kuala Lumpur en het moet zijn neergestort in de Indische Oceaan. Het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Uit protest tegen het optreden van de Spaanse politie afgelopen zondag bij het referendum wordt er in Catalonië vandaag gestaakt bij het openbaar vervoer en bij musea. Ook staan er demonstraties op stapel bij politiebureaus en stembureaus waar het zondag tot confrontaties kwam tussen burgers en politie. Veel Catalaanse vakbonden steunen de acties. Minister Hennis van Defensie wacht een pittig debat vanmiddag in de Kamer. Ze ligt onder vuur na een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het mortierongeluk in Mali juli vorig jaar. Door een ondeugdelijke granaat kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde gewond. De raad spreekt van ernstige tekortkomingen bij Defensie. De vegetarische slager is niet van plan om namen van zijn producten aan te passen. De NVWA vindt dat namen als kipstukjes en gerookte spekjes misleidend zijn, omdat ze zouden suggereren dat ze vlees bevatten. De vegetarische slager zegt dat er bij de klant helemaal geen verwarring is, omdat er duidelijk opstaat dat er geen vlees in zit. Het weer: enkele buien, maar ook zonder staat de stevige westelijke wind en het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog en ook een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Na een ongeluk tussen Vinkenveen en knopend Hodenrecht, een kwartier vertraging. De linker is dicht. Op de N305 rond de richting Almere. Tussen Almere Houten en de aansluiting met de A6 een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zampert en iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud hollands muziek. En natuurlijk als opening hoor je onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David. Weet je nog wat oudje? Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop gezellig Nederlandse Zo Zoek de volgende artiest, Franciscus Elisa Frans Dumé, geboren in Amsterdam op 11 februari 1910... en overleden in Boksmeer op 27 maart 1968... was een Nederlandse acteur, een zanger, liedjeschrijver en cabaretier. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel van een gezelschap van Bandy. En toen Bandy niet meer mocht optreden na het belachelijk maken van... Uh, misschien in Quartz, in uh, 42 was dat...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 De muziek ervan is geschreven door uh, Guus Janssen. En het meer bekende lied Rene, een schatje van een stadje. Lokaal natuurlijk wel geliefd in, uh, in Reine. Kreeg muziek van uh, Wim Popping En ook uh, schreef uh, Frans Dumais. Rond 1960 een kolom in het panorama onder de kop de nieuwste. In 1962 heeft hij met enkele andere artiesten in Nieuw-Guinea voor de Nederlandse troepen opgetreden. Nu voor u op de radio Frans Dumé, met Vakantie in Tirol.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 De naar zien bloeien. Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om. Ik heb de koetjes die rollers loeien. Ik heb een tierroller schat op mijn knieën gehad en ze knuipen.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 allerliefste wond waarvoor mijn hartje slaat ik zag haar voor de eerste keer aan doever van de vliet steeds ga ik naar dat plekje weer nee dat vergeet ik niet daarbij Zij is wordt mijn brouw Eens zal de molen zijn versierd Dan sta je aan mijn zij Het hele dorp dat bruiloft vier, Weet jij bent nu van mij En dan neem ik me voor Terwijl je mij kust op mijn mond Nooit ga ik bij die plek vandaan Waar ik... Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van houd. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Ja.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 me. Sylvijn Poons en Oetse verschoor met de Ballade. En daarvoor, uh, daarbij die molen. Natuurlijk, wel bekend nummer, dit keer gedaan door uh, de Mariets. De volgende artiest Er zit onder andere zat, moet ik zeggen, achter het nummer aan de Amsterdamse Grachten. Is door vele artiesten gecovert, zoals Harry Slinger, Corstijn, Purper, Tante Leen, Vlerk, Louis Duzé. Louis Neef, André Rieu, Manker Nelis... Leonie Janssen en Dick Bakker. En met het lied wordt ook de jaarlijkse Prinsengrachtconcert. In Amsterdam wordt jaar jaar afgesloten met het nummer... aan de Amsterdamse gracht. En, eh... Uh, ook deze man is uh, een veel uh, gesempelde cabaretier. Op uh, het Osdorp Pussy album. Tegenstrijden 2003, waarschijnlijk kent u dat niet. En zegt u dat ook helemaal niks. Uh, maar, uh, een hele grote hit. Katootje stond in maart 1963 op de eerste plaat, plaats van de maandelijkse hitparade, van muziekparade. Ik heb het over niemand minder dan uh, Wim Sonneveld natuurlijk. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974, was natuurlijk een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En er wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret. van na de Tweede, beschou de tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Karm. En nu hoort u de soliste van de Wim Soordenveld TV-show. met het nummer Katootje. Luistert u maar. Ik ben met Katootje naar de motemakker gegaan. naar de motemakker gegaan. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. En ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. In de kerk, in de kerk zit dominee. In de kerk, in de kerk zit dominee. Een dominee, dominee een dominee, dominee, en mijn zuster, die, die, die, en mijn zuster, die, die, en mijn zusster die, die. En ze maakte van boter een wafelfrouw, een wafelfrouw pardoes. Kom er binnen, kom er binnen, zingen wafelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen. In de karrekunde karrekse de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn domi, domi, nee, domi, domi, nee. zuster die een En mijn zuster die een En mijn zuster die een En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheks voor doos. Ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei je toverheks. Ik zei je pakken, ik zei je pakken, ik zei je toverheks. Kara ik In de kara kun ik karaxen de, kark, de kark, dominee. Een dominee, een dominee. En Have zuster, die en ze maken van boter een kastelein, een kastelein, bordels. Eerst betalen, eerst is betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst is betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Zij ja pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In the carak, in the carak, say the domine. In the carak, in the carak, domini, the duminy. Do -do -nee, do -do -nee, a duminy, a duminy, a duminy, sister, And ze maakte van boter, een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 In de karrek, in de karrek, c'est de In de karrek, in de karrek, c'est de dominee. domini, dominee, een dominee, domi, en, domi, domi, nee. en mijn zuster die ik niet, En mijn zuster niet, nee. en mijn zuster niet. Nee. En ze maakte van boter een licht matroos, een licht matroos, bardoos. Mooie benen, mooie benen, zij de licht Mooie benen, mooie benen, zij de licht En de zweette, en de zweette, zij de baronet. En de zweette, en de zweette, zij de barones. Urs betalen, Urs betalen, zij de kastelein. Urs betalen, Urs betalen, zij de kastelein. Ik zeg je fucken, ik zeg je fucken, zij de toverheks. Ik zeg je fucken, ik zeg je fucken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelfrou. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelfrou. In de kark in de kark, zij de dominie. In de kark in domi, de kark, zij de dominie. Een dominie, dominie, een dominie, dominie, Emma's zuster, die niet niet, Emma's zuster, die niet niet, Emma's zuster, die niet niet. Lekker zoenen, zijn een dikke meid. Lekker zoonen, zoon, zijn een dikke meid. Mooie vene, mooie vene, zij de lichtpatroos. Mooie vene, mooie vene, zij de lichtpatroos. En de zwitter en de zwitter zijn een barones. En de zwitter en de zwitter zijn een barones. Heus betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Urs betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zei je pakken, ik zei je takken, zij de Ik zei je pakken, ik zei je pakken, zij het toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelvrouw. Kom maar binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In de karak in de karrek, zei de dominee. In de karak in de karrek, zei de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die niet ken. En zuster die niet ken. En die niet, en niet en ze maakten van altijd een oude heer, een oude heer paradoos. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. In de suite, in de suite, zei de barones. In de suite, in de suite, zei de barones. Huurs betalen, huurs betalen, zei de kastelein. Huurs betalen, huurs betalen, zei de kastelein. Ik zei, je pakken, ik zei, je pakken, zei de toverheks. Ik zei, je pakken, ik zei, je pakken, zei de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zei de vrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zei de vrouw. In de karak in de karak de in de karak in de karak zeri domini. En domini, en mijn zuster die, die, die en mijn zuster die, die. en mijn zuster die, die. Ik heb een cadeautje naar de bodem, gaan, naar de bodem, mag Ze gaan, Ze ga maken wat ze maar, ze ga maken wat ze maar, ze ga maken wat ze maar, zo ga maar, zo benen, mooie benen ga maar, binnen, maar, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je toverheks. Uur betalen, uur betalen, zijn je kastelein. En de zwichter, en de zwichter, zijn de barones. voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoonen, lekker zoonen, zijn de dikke meid. De karak, in de kark, in de kark, zie de dominee. Een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 Rinden zie ik als we met die wagen pronken, liever lees. Iedereen zal ons vernijden, liever lees. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk kraaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, liever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 Huis, albert duurt meneer Korstijn. kom boven, maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor. Ja ja. Houd die Hoe is er mee? Goed meneer Korstein. goed, maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo was komt binnenzetten? Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 van het autootje en de lampen en de bumper en het stuur. Het is te kort voor 7,50. Niemand, nou, 5,5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? We leven de tijd van weleer. Dat zand voert dat zand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 Langs de kant van de weg. U hoorde een meisje van 16, natuurlijk het nummer van Boudewijn de Groot. Het werd de eerste grote hit van de zang. Oorspronkelijk is het een chanson van Charles Asnovel, dat door de boezemvriend van de grote Leinert Dijk is vertaald. Vertalingen en arrangement zijn echt gebaseerd op de versie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 I'm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 maar is die Sylveen Albert Poons, geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. En al overleden op 26 november 1985, was een uh, Nederlandse toneelspeler en zanger. En hoort hem nu met Kom maar bij opa. Ik zeg tot ziens. Kom maar bij opa, mijn kleine ukkepuk. Hier is je plaatsje op opa's schoot opa vertelt jou verhaaltjes van geluk maar strakjes ben je daarvoor te groot de zeven dwergen sneeuwitje je gelooft er nog aan je merkt pas later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 Het is zo warmtjes en jij bent niet alleen. Al wordt het donker, jij bent niet bang. Kom maar bij opa, mijn kleine bukkebuk. Hier is je plaatsje. op opa's schoot. Opa vertelt jou verhaaltjes van geluk.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 Een verhaaltje, dan slaan gaan. Kom maar bij op, mijn kleine ikke